Dit was mijn kans. Hoog boven mij, vlak bij het plafond, ontdekte ik een lange plank vol steelpannen en braadpannen. Ik sprong omhoog en sloeg mijn staart om het handvat van de vaandersbak heen. Toen begon ik ondersteboven hangend heen en weer te slingeren. Hoger en hoger slingerde ik. Precies op het goede moment, toen ik op het hoogste punt was, liet ik los en vloog dwars door de keuken om een perfecte landing te maken op de plank. Tjonge, dacht ik, wat een fantastische dingen kunnen muizen doen. Ik zat recht boven de grote lege zilveren soeptarine die ze straks zouden gaan vullen. Ik zette mijn flesje neer, draaide het dopje eraf en kroop naar het randje van de plank. Toen goot ik vlug de muizenmaker rechtstreeks in de soeptarine onder mij. Daar gaat hij. De soep voor het gezelschap kan naar binnen. Willem, neem eens mee voordat die koud wordt. Hou op met truizelen. Ik kom. Anders krijg ik nog meer klachten. Hé, appeltaart, drie ijs voor tafel vier. Maria... Jij doet het ijs. Schiet nou eens op, meid. Ja, meneer de kop. Ik slingerde van het ene handvat naar het volgende en zo naar beneden. Ik had zo'n plezier dat ik helemaal vergat dat iedereen in de keuken me kon zien. Mijn oh, muis. Lieve helpen, smerige muis. In mijn keuken? Kijk, daar is hij. De kleine lendeling. Grijp hem. Hak zijn staart eraf. Houd de deur dicht. Vang hem. Terug, terug. Vang hem. Hij zit op de grond. Daar, daar gaat hij. Maak hem, joh. Maak hem. Die kleine duivel! Stampen plat! Schiet op! Trappen! Ja, ik doe mijn best, ik doe mijn best! Hij komt jouw kant op, Koek! Ah, uh, nee. ah, heren met tijd! Hij zit in mijn broekspijt. Nou, ah. ah, nu krijg ik hem wel! Ah. Hij slaat zijn nagels uit, lieve, help! Ah, hij klipt langs mijn benen omhoog! Ah, ah, Ruik jij, smerig beest! Ah, hoepel op! Ah. Ah, hij zit in mijn onderbroek! Help! Ah, help! Eruit. Hij... Hij rent verdorgen hier mijn onderbroek rond. Laat iemand mij helpen. Ga je broek dan uit, Hoelwapper. Trek je broek naar beneden. Dan hebben we hem zo te pakken. Ik zat nu Ach. midden in de broek van de man. Het was er donker en verschrikkelijk warm. Ik rende verder en vond het begin van zijn andere broekspijp. Als de gesmeerde bliksem schoot ik naar beneden... om er aan de onderkant uit te komen. Ik stond weer op de grond. Ach. Oh nee. Ach. Ach. Ja, snel. Ja. Ik zit in mijn broek, zeg ik toch. Wil iemand op de rast uithalen, voordat hij me bijt? Ze hadden het zo druk met de broek van de kok... dat niemand me over de vloer zag rennen en in een zak aardappelen zag duiken. Er zit er niet in. He? He? He? Er zit helemaal geen muis in je broek, uilskuiken. Nee, is niet. Hij zat, hij zat er wel. Ik zweer je dat hij erin zat. Ga toch weg. Jij hebt nog nooit een muis in je broek gehad. <laughs> Jij weet niet Ach. hoe het voelt. Mijn staart deed vreselijk pijn. Er was ongeveer 5 centimeter vanaf en het bloedde behoorlijk. Maar ik moest bij grootmoeder zien te komen. Ik sprong uit de zak met aardappelen en rende dwars door de keuken achter een van de obers aan de deur uit. Ik hield pas op met rennen toen ik onder mijn grootmoeder's tafel zat. Hallo, grootmama. Ik ben er weer. Het is gelukt. Ik heb het allemaal in hun soep gegoten. O, oh, goed werk, schat. Ze zitten er nu net van te eten. Oh. Oh, je staart! Oh, jij arme stakker! Laat hem mijn zakdoek toch omheen wikkelen. Zo, zo, ja. Probeer er maar niet meer aan te denken. Ik stop je bij Bruno in mijn tas. Oh, Juk! Stil, stil, daar komt meneer Jenkins aan! Waar is die kleinzoon van u? Ik vermoed dat hij en Bruno kattenkwaad aan het uithalen zijn. En volgens mij weet u er meer van! Oh! Denkt u dat? Ik heb geen flauw idee wie u bent. En het kan me niet schelen ook, maar u heeft gisteren een lelijke streek met ons uitgehaald. Dus als u weet waar Bruno uithangt, vraag ik u vriendelijk het mij onmiddellijk te vertellen. De muis die ik u probeerde te geven, dat was Bruno. Maar u wilde hem niet hebben. Wat bedoelt u verdorie, dame? Mijn zoon is geen muis. Nou, en of die dat is? Ja, dat ben ik. Hallo, pap. P -p puno Maak je geen zorgen, het is helemaal niet zo erg Geen school meer, geen huiswerk meer Maar hoe is dit gebeurd? Heksen Heksen? De heksen hebben het gedaan Die vrouw daar Die met die zwarte jurk aan het hoofd van die lange tafel Zij heeft het te maan gedaan Maar zij is KGVWK's Zij is de voorzitter Nee, dat is ze niet Zij is de opperheks der gehele wereld Wel verduiveld ik laat mijn advocaat op haar las. Ze zal ervoor boeten. Ik zou niet zo verhaasten. Ze kan u zo in een kakkerlak veranderen. Ze mij in een kakkerlak veranderen. Dat, dat zullen we nog wel eens zien. Wat gebeurt er? Oh. Oh. Wat gebeurt er? Het is de opperheks. Ze schiet overeind. Oh. Nou staat ze bovenop de tafel, lieverd. Het is begonnen. Het is begonnen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Hey, hey, hey, hey. Ja, helemaal... ja, helemaal... Ze krimpen, gauw, mama, ze krimpen net als ik. Oh, ik krijg overal haren. De... Oh. Ik ook. Ah, en de... Oh, jongens, dat gebad werkt het zo snel. Omdat ze allemaal een enorme overdosis hebben gehad. Haal de directeur, haal meneer Strenger. Kok, kok. We moeten gaan. Ons werk hier is gedaan, lieve. Bruno, jij moet nu met je liefhebbende familie verenigd worden Mijn moeder is niet zo dol op muizen Dat heb ik gemerkt, ja Ze zal gewoon even aan je moeten wennen Meneer Jenkins, hier is uw zoontje Hij moet nodig op dieet Hoi pap, hoi mam